Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De ANWB wordt platgebeld door vakantiegangers die vragen hebben over de coronaregels in het buitenland. Ze willen bijvoorbeeld weten welke bewijzen van vaccinatie of negatieve testen ze aan de grens moeten laten zien... Maar heeft de ANWB niet het idee dat er aan de grenzen streng gecontroleerd gaat worden. Als je met het vliegtuig gaat, word je natuurlijk wel gecontroleerd. Eh, bij, zowel bij het opstijgen als bij het landen. Maar met de auto eh, hebben we die signalen niet. Er kan natuurlijk altijd wel een steekproef eh, plaatsvinden. En eh, Vorig jaar zagen we helaas dat rondom Oostenrijk eh, die grenzen... dan toch op een gegeven moment wel heel streng gecontroleerd werden. Toen de ja, besmettingsgraad de verkeerde kant uit ging. Op de reiswijzer van de ANWB kun je zien welke regels... Er... Voor welk land gelden. Het explosief dat eerder vandaag op straat in Beverwijk in Noord-Holland gevonden werd, is weggehaald door de EOD. Ze gaan hem ergens anders veilig laten ontploffen. Het ding werd gevonden bij een pand waar een tijdje geleden nog een Poolse winkel in zat. Toen werd er ook al twee keer een explosief gevonden. In Japan zijn twee mensen overleden na verwoestende modderstromen. Ook worden minstens twintig mensen vermist. Tientallen huizen werden bedolven of verwoest door de modderstromen. Nou, het gebeurt wel vaker, zo'n modderstroom tijdens het regenseizoen. Maar er viel nu meer regen dan normaal en dat kwam onverwacht. En het Nederlands elftal dat vorig weekend werd uitgeschakeld op het EK... is een veredeld telletje sterren. Dat zegt Louis van Gaal. De oud-bondscoach was vanmiddag bij de training van de Oranje Vrouwen... die naar de Spelen gaan. Hij deelde daar de prijs voor trainer van het jaar uit aan bondscoach Sarina Wiegman... Het verhaal zelf wordt trouwens genoemd als een van de mogelijke namen om Frank de Boer op te volgen bij de Oranje Mannen. Maar hij wilde daar na afloop tegen journalisten niets over zeggen. Het weer in Zuid-Holland, Zeeland, Brabant en Limburg kunnen de komende uren zware onweersbuien voorkomen met veel regen en hagel. De rest van het land krijgt ook buien, maar een stuk minder heftig. Morgen opnieuw nattigheid en een graad of 22. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat een file op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en Muiden. Je komt daar in 5 kilometer en de verdraging is ongeveer een kwartier. Het heeft te maken met de werkzaamheden op de A9. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Me, yeah, me And we'll be moving on And singing that same old song Yeah, with me Singing in Lekker ruig begin van uur drie van Zandvoort op zaterdag. Op deze wat sombere zaterdagmiddag, wat betreft het weer in ieder geval dan hè. Je de John Jet en de Blackhearts en I Love Rock'n'Roll. En het feest kan beginnen, want de winst is binnen. Albert-Jan? Ja, dan laten we eerst, we gaan eerst even naar regenachtig uh, Frankrijk. Jij maakt het spannend. Uh, want uh, daar hebben we de etappe van uh, Oyonna naar Le Grand Bonard. over 150 kilometer. Er is nog uh, 34 kilometer te rijden. En uh, de gele trui en het peloton rijden op een achterstand van ruim 5,54. Uh, uh, uh, dus, uh, ja, laten we zeggen, virtueel rijdt nu een ander in de gele trui. En dan moet het dat Pocachar is, maar zeker weet ik dat niet. Want dat is nog niet bevestigd. Maar goed, ik denk dat de gele trui uh, dat dit de laatste dag is. Ik denk ook dat hij wel blij is na een week, uh, al, die, al die aandacht en dit en dat... En... Wellicht. En daar kan hij niet mee stoppen. Ja, maar morgen is weer een etappe. We kijken of hij er dan nog bij zit. Uh, er was trouwens wel... De, de, de etappe werd ontstierd door een uh, nare valpartij van een van de renners. Want die uh, botste tegen een uh, hooibaal op. Maar daarachter stond een metalen paal. De, de ambulance was snel ter plaatse. En hoe dat afgelopen is, is ons nog onbekend. Gaan we naar Oostenrijk. Daar zit uh, de kwalificatie erop. Nou, uh, één ding verklap ik alvast. Want we gaan over de tweetal platen doen we de pit report. Doen we een verslag van uh, de kwalificatie. Uh, Max zit bij de eerste drie. Lijkt het spannend houden. Zo'n klifhangertje. Maar goed, de oranje tribune staat... Uh, ja, die staan wel uh, aardig vrolijk te uh, Heel erg vrolijk te doen. En een verrassende tweede plek voor wie? Dat hoort in zometeen allemaal tijdens Pit Report rond de klok van kwart over vier. Half vijf is de tijd voor het dier van de week. En deze week is dat Kila. Uh, dan hebben we Zos Live. Dat is een uh, gouden ouwe. Want onze, uh, jij als programmaleider van dit programma... Uh, ...jij wil altijd twee gouden ouwe hebben. Nou, ik heb een hele mooie gouden ouwe gevonden. Uh, in het Frans. Dat wel, dat verklap ik alvast. Uh, maar met een prachtig mooi live nummer. Goed, dat is zoals live. Iets over half vijf. Gedicht van de week. Ja, we brengen een ode aan de Tour de France. De eerste week zit er nou op. En ze uh, zitten er bijna op, om het zo maar eens te zeggen. En uh, we, gaan, we brengen een ode aan de Tour de France. Ik zou zeggen, uh, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. Dat zou ik zeker doen. En uh, betekent dat ook uh, Albert-Jan dat uh, Dries weer uh, last gaat komen of niet? Zal we zo kunnen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dat hoor je in het uh, laatste gedeelte van uh, dit programma Zandvoort op zaterdag. En daarna Entertainment View met een hele bekende zanger... die vandaag te gast is in de studio.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 Ja, en soms uh, zit er in één keer een uh, mislukte exemplaar uh, bij, uh, zeg maar, van een uh, plaat. En die uh, bedoelden we natuurlijk helemaal niet. En dan uh, gaan we gewoon even een andere draaien van de uh, Culture Club die we wel bedoelden. Want we bedoelden gewoon, do you really want to hurt me? Maar die hebben we dus nu even niet. Maar wel een andere van de uh, Culture Club. Hier is It's a Miracle and Miss Me Blind. la la het uh, toch nog goed uh, met uh, de single van de culture club de Miss Me Blind en uh, ja deze betekent dat het uh, tijd is voor de pit reports we kijken uh, terug op de kwalificatie van vandaag op ja we even een, een wielerbericht tussendoor nog <laughs> uh, toet, toet. <laughs> net even het virtuele het uh, uh, ge geel uh, bekeken virtueel water van Aard nu in de gele trui. Goed, op naar Oostenrijk. Nou, zou Mathieu leuk vinden trouwens. Nou, dat, dat, dat, Mathieu zag het wel aankomen, denk ik. En, want ik zag hem nog praten met hem uh, te, halverwege deze etappe. Uh, dus nee, klaar. Die heeft, uh, die, heeft, die heeft zijn aandacht gehad. En uh, het was een geweldige week natuurlijk voor de Nederlandse wieler, wielerij. Om het zo maar te zeggen. Goed, naar Oostenrijk. Naar, uh, naar Q2, want uh, daar beginnen we mee. Uh, Sergio Perez was de enige die meteen aan het begin van Q2 naar buiten ging om een tijd te, zetten te rijden. De Mexicaan opende met uh, een 1 0 -4, -5 -5 4 waarna ook de andere 14 coureurs het tijd vonden om erop uit te gaan. Hamilton reed een nieuwe snelste tijd met 1-0-4-5, maar Verstappen nam vrijwel meteen over door een 1 0 2 neer te zetten. Hamilton zakte vervolgens nog drie plekken... doordat ook Landon Norris, Sergio Perez, Sebastian Vettel... onder de tijd van de regering kampioen doken. Al deed de laatst genoemde Vettel dus dat op een de zachte band... terwijl de anderen op mediums reden. Russell maakte ondertussen indruk door na de eerste runs in Q2 negende te staan. Maar de kaarten waren nog niet geschud. Alle vijftien coureurs zouden nog een run doen in Q2. Verstappen ging paars in de eerste twee sectoren... en zette de snelste tijd nog wat scherper met een 1.03.9... Hamilton en Bottas klommen naar de tweede en derde stek door respectievelijk 1 0 4, 2 en een 1 0 4, 3 te rijden. Russell zorgde voor een sensatie door nota bene op de medium compound de tiende tijd te rijden waarmee hij Williams in Q3 bracht. De kwalificatie draaide voor Ferrari uit op een soft. Carlos Sainz en Charles Leclerc waren slechts elfde en twaalfde in Q2. Daniel Ricciardo heeft het lek nog altijd niet boven en kwam met zijn McLaren niet verder dan de dertiende tijd. Fernando Alonso was op weg naar een verbetering van zijn tijd... maar kwam tussen de 9e en de 10e bocht en langzaam rijden de Sebastian Vettel tegen... resulterende in een 14e startplek voor de Spanjaard. Alfa Romeo's Anthony Giovinazzi was de langzaamste man in Q2... maar liet ook in deze kwalificatie weer veel van zijn ervaren, veel van zijn ervaren teamgenoten achter zich. Door naar Q3. Lando Norris begon sterk met de, aan de laatste sessies van de kwalificatie... door een 1-0-3-9 te rijden. Lewis Hamilton kwam opmerkelijk genoeg niet aan de tijd van de McLaren-coureur door, door rond te gaan in een 1-0-4-0. Verstappen stuurde zijn Red Bull daarna naar de voorlopige pole door een 1-0-3-7 op de klokken te, te zetten. Norris zakte daardoor naar de tweede stek, terwijl Hamilton en Bottas derde en vierde stonden na de eerste runs. Met nog een paar minuten op de klok deden de coureurs nog een laatste snelle ronde. Verstappen verbeterde zich niet, waarna Norris zich verrassend ontpopte tot de voornaamste rivaal van de Limburger. De Brit ging paars in de eerste sector en kwam op de streep maar 0.048 tekort voor deze eerste startplek. Perez deed het uitstekend door met een 1-0-3-9 op te rukken naar een derde startpositie, terwijl Hamilton en Bottas geen geweldige laatste ronde hadden en bleven hangen op een vierde en een vijfde startplek. U hoort het goed, een vierde en een vijfde startplek. Alfred Tauri coureurs Pierre Gasly en Yoko Tsunoda kwalificeren zich als zesde en zevende. Sebastian Vettel kwam achtste in Q3, maar moet nog naar de stewards voor het hinderen van Alonso aan het eind van Q2. Russell sloot zijn kwalificatie af met een negende tijd. De Brit liet in de slotfase van de kwalificatie. dit Martin rijdt Lance Stroll achter zich. Zoals gezegd, de Grand Prix van Oostenrijk begint morgen uh, om drie uur en is natuurlijk op de diverse sportkanalen. Te bekijken. Maar een prachtige, prachtige opstelling morgenochtend voor de race. Met zoals gezegd: Max Verstappen op pol, Met daarachter op 0,048 seconden. Niemand minder dan Lando Norris. Wat hebben ze met die McLaren gedaan? Dat hij zo, zo goed rijdt. Misschien iets, iets aangepast. Ik weet het niet. Iets geprobeerd voor Hamilton en voor Bottas. Waar staat die andere McLaren? -fans. Ja, die, die komt op de dertiende plek met Daniel Ricciardo. Met 0,98 stand. Goed, terug naar de, de eerste lijn. Max verstappen Als je naar rechts kijkt, naar rechts achter, dus Lando Norris. En daarachter, en dat is natuurlijk wel weer mooi, Sergio Perez op 0,2 seconden op een derde plek. Dus zoals gezegd, 4 Hamilton, 5 Valtteri Bottas. Dan gaan we nog even verder. Pierre Gasly op 6, 7 Tsunoda. Op zich knappe, knappe prestatie van de Alfa Tauri-coureurs. Achtste, Vettel voorlopig. Want daar moet nog over gepraat worden. 9e George Russell. En tiende, Lance Stroll. Nou, uh, met, deze, uh, met dit rapportcijfer zou ik als Lewis Hamilton maar blij zijn... dat ik alweer twee jaar bijgetekend heb. Want dat was uh, van de week, uh, inderdaad, groot nieuws. Lewis Hamilton heeft weer voor twee jaar bijgetekend bij Mercedes. Uh, verwacht morgen dus een prachtige race uh, daar in Oostenrijk. Met uh, wederom Max Verstappen op Pool. Maar het zit allemaal heel dicht uh, bij elkaar. Robert-Jan, als we even naar de top 7 kijken. Die zitten uh, binnen een halve seconde bij deze kwalificatie. Dus uh, ja. het is allemaal uh, uh, ja, eigenlijk niks. Als je ook naar Perez uh, Paris Hamilton uh, kijkt... Daar ja. zit 24.000ste verschil tussen uh, Albert-Jan. Dus, uh, of je zit in de top drie of je, zit in, je, je hebt het niet gedaan... en je bent het tweejarig contract niet waard eigenlijk. Ongelooflijk, wat, wat, met minimale verschillen. Nee, dat belooft morgen een spannende race te zijn. Morgen om uh, drie uur te volgen, de Grand Prix van Oostenrijk. En het mooie is van deze Grand Prix... race vorige week waren we natuurlijk ook in Oostenrijk, hè? Maar uh, toen was het nog niet zo oranje daar. Maar nu is het gewoon één en al oranje. Eén grote oranje zee. Dus dat gaat morgen een mooi uh, race spektakel worden daar op het circuit. En hopelijk ook een mooi oranjefeestje. Nou, laten we daarvoor gaan duimen. Hier is Donna Summer En this time I know it's for real. What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 Gun je radio ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand bijvoorbeeld. Z -z -z -z Zet hem vast. Op oh, oh, oh. CFM vanuit Zandvoort. En neem inderdaad je radio mee als je hier naar het Zandvoortse strand komt. Of je portable radio dan uiteraard. En die kan je op 106.9 FM zetten. Of als je een DHB radio hebt, kanaal 6A in de hele regio te ontvangen. Telebrate the boys, my the time to relax and let you wear it behind exactly several weeks when something cries my mind it was the sign of the time we never forget one morning our parents get us out of a bed we told them it's no stupid don't play the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 The, light. the only thing in school, the only thing I've got, that's where Ferris told me I better go. that's when hanging on the street, in the street, get show in about rocks.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 Wacky, wacky, wacky, wacky,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 I, K, E, R, N, D, N, C. Yo, M is microphone en G is genius. Michael D in the house, that's serious. And you know that, and you show that. It's time when, so let's go back. We are going on a summer holiday. We go to London and New York City. We are going on a summer holiday. Ja, ik weet het nog heel goed. Het was uh, een van de eerste 12 inches uh, die ik kocht. De single van MC Michael G en DJ Sven. En de Holiday Rap vond het helemaal geweldig. En eigenlijk is het ook gewoon een leuke plaats. Helemaal bij de zomer. Alleen moet het weer nog een beetje meegaan werken aan de zomer. Maar daar wordt aan gewerkt en het komt vast en zeker goed. Het is half vijf geweest. We gaan hem doen. Het de nieuwe dier van deze week. Ja, volgens mij nou hebben we die al een keer eerder gehad. Hele zeg post, mij niks hele, hoor. Hele post, dus. Maar dat is goed. goed, gewoon een nieuwe kans. Ik ben Kila, een steffe dame van zes jaar. In mijn vorige huis had ik veel last van te veel prikkels en daarom zoek ik nu een rustiger plekje. Naar mensen ben ik een vriendelijke hond, soms zelfs iets te vriendelijk. Iedereen die binnenkomt begroet ik uitbundig en heb er eigenlijk geen boodschap aan dat niet iedereen hiervan gediend is. Ik ben gewend aan kinderen, maar zoek een huis waar geen kleine kinderen wonen. Kinderen vanaf 16 jaar, daar voel ik mij het beste bij. Andere dieren, daar heb ik niks mee en deel hier ook liever geen huis mee. Buiten loop ik netjes mee, maar draag wel een muilkorf. Gelukkig heb ik hier geen problemen mee, dus zoek ik een baas die dat ook niet erg vindt. Als ik eenmaal gewend ben, kan ik best even alleen zijn. Ook ben ik netjes zindelijk. Ik houd niet van te veel drukte om me heen en kan hier wat nerveus van worden. Graag ga ik samen met mijn baas wandelen, hardlopen of lekker mee naar, naast de fiets. Al deze dingen doe ik alleen graag als het droog buiten is. Want zeg nou zelf, wie houdt het nou van regen? Eigenlijk zoek ik een actieve baas die heerlijk met mij op stap gaat... en mij ook één uh, uh, waar ik samen mee Netflix kan kijken op de bank. Misschien wel met een dekentje, wanneer het buiten koud en donker is. Als u met mij op cursus wil, dan ben ik er helemaal gelukkig van... want ik doe graag iets voor mijn baas. Komt u mij bezoeken of komt u mij halen? Ik, uh, ik verblijf momenteel in het Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website... www.dierenthuiskermeland.nl Want ook Kila verdient een thuis. Een leuke dier van de week zit te wachten op een nieuw baasje. Mag het ook Videoland zijn? Mag ook Videoland of Disney Disney Channel. Uh... Disney Channel, maakt allemaal niks uit. Nee, gezellig op de bank. Gezellig op de bank, tv kijken. Nou, yes. dat, is, dat is helemaal leuk voor het dier van deze week. Ik zeg oké, okay, oké. Okay. ja dit is een gouden ouwe van Pinot Dijonelo. Però, catenezzo che donna Le donne, non mi fido, il corteggiamento è un rito. Troppo spesso si finisce che una donna ti tradisce. E non mi importa se son bionde, non mi importa se son more, a me basta che siano tonde e disposti a farla morire da bambino. Veramente fui cacciato dalla scuola perché la professoressa mi faceva molto gola quando facevo il militare. Poi la moglie del tenente mi faceva le moine di una presi tra la gente perciò, bambina. Se sono qui per te stasera, è una fortuna. Okay. Zijn het waar? zo Chiodo contro il muro con un'aria da mandrillo. I miei soli souvenir sono rossetti e tacchi a spillo. Le castane le consumo solamente a colazione e le rosse le rifiuto, ne ho già fatto ogni gestone. Quando sono di tre quarti le regalo a qualche amico se decido per più tardi le conservo dentro il frigo. Ho deciso adesso è fatta con quegli occhi lì da gatta nel mio letto, ci scommetto a fili come un vaporetto, perciò bambina. Se sono qui per te, stasera è una fortuna. Ah. I'm yeah. yeah. Ballo anch'io, tutto perfetto. Mentre il cuore nel mio petto mi sfarfalla e mi va stretto. Non capisco che succede, sono confuso ma sincero. Io ti guardo all'improvviso, mi innamoro per davvero. Per Gesùchero, ti prego, scorda quello che ti ho detto nel mio cuore. tutto un tratto c'è un amore maledetto sul mio letto di gerani. Di profumo non c'è nul. Io per questo cerco un fiore come fiore asciutto. Pergio bambini, se tu sei qui per me stasera, beh sì, è una fortuna. Deze Pino D'Angelo, die heeft één uh, hele grote hit gehad, Marquella Adi. En uh, ja, daar heeft hij een beetje op uh, doorgeborduurd, zeg maar, in uh, de jaren zeventig. En toen kwam uiteindelijk uh, dit uh, verhaal eruit. Het lijkt er ook helemaal niet op, nee. Oké, okay, oké, okay, dat is in ieder geval de titel uh, van de plaats... We kunnen er nog eentje draaien voor de laatste SOS Live. Dan gaan we afscheid nemen van de SOS Live. Oh. En die plaat is van Matthew Wilder en Break My Strides. I'm ...van alweer heel veel jaren geleden... ...van Mr. Wilder en Break My Strides. Hoe is het met je hoofd, Albert uh, Jan? Gaat het goed of niet? Ja, het is goed dat hij, zo kort, dat hij zo zo vlak voor het einde van ons programma reageert... ...want anders had ik nog een bericht uit België gestuurd. Ja, wat, uh, wat is daar aan de hand met uh, ontblote ja, dat, lijven dat en uh, dergelijke? Nee, Blankenbergen, he, weet, is dat? Ja, Blankenbergen. Wellicht een tip voor, uh, voor Zandvoort. Ik maak er toch even misbruik van. Uh, toch blij dat hij even uh, luistert. We gaan naar Blankenbergen. Toeristen die vanaf 1 juli nog zonder bovenkledij in het stadcentrum van de Belgische Blankenbergen rondlopen, riskeren een flinke boete. De lokale gemeenteraad gaf zijn goedkeuring aan een nieuwe politieverordening die ook het gebruik van lachgas verbiedt. Nou, dat is bij ons al verboden, nou die andere nog. Badgasten die in zwemkledij, in bikini of met ontbloot bovenlijf door het stadcentrum flaneren tijdens de zomermaanden, soms is het niet erg appetijtelijk. Daarom gaat Blankenbergen, net als knokken heist, een dresscode invoeren. Op de Zeedijk en het strand van Blankenburg mogen die kleren natuurlijk wel uit. We gaan niet zomaar boetes uitschrijven, al dus burgemeester Daphne Dumery. Je wordt eerst gewaarschuwd. De gemeente gaf waarschuwings, gaat waarschuwingsborden plaatsen. de borden kunnen er ook nog wel bij in worden, want daar hebben we nog niet zoveel van. Wie niet wil luisteren of de gok neemt, riskeert een boete van 350 euro. De nieuwe politieverordening werd goedgekeurd door de gemeenteraad en is op 1 juli van kracht gegaan. Maar enkel wie echt overlast veroorzaakt, zal op de bond vliegen, al dus de burgemeester. Sommige bezoekers wandelen letterlijk recht na hun duik in de zee door de winkelstraten. En echt pover is dat niet. Proper is dat niet, sorry. Het Be is Belgisch, hè? He? Proper. Uh, het gaat vooral om dat soort gevallen. Nou, wie weet, ook een idee voor Zandvoort. Dat zeker weten, Albert-Jan, en over die uh, verkeersborden en borden... Nou ja, daar hebben we inderdaad heel veel van. Behalve voor het uh, parkeerbeleid. Dan uh, zie je we weer nergens een bord staan dat, uh, dat mensen niet mogen parkeren. En dat alleen voor, uh, voor uh, bezoekers uh, en uh, bewoners is, uh, zeg maar, bewoners parkeren. Ja. Hey, we gaan over naar uh, de ja. SOS Live, de allerlaatste keer. Alle, want, uh, alle, alle laatste. Ja. ja, Ondanks dat het weer uh, eigenlijk de slechte kant op gaat met coronacijfers. Ja, dat dat wil ik wel even melden, want ik kreeg net... Uh, de melding via het corona dashboard dat het uh, ja, eigenlijk weer helemaal de verkeerde kant op gaat met de uh, coronacijfers. Mogen we toch weer veel meer en uh, met name als je uh, kan laten zien dat je getest uh, bent en uh, negatief getest bent. Of uh, uh, de beide vaccinaties of de vaccinatie van, uh, van uh, uh, uh, jas en jas hebt gehad. Ja, nou ja goed, een uh, lockdowntje dan maar weer niet lockdown, maar lockdown. we gaan eens even naar een mooie live-optreden ja. luisteren. Ja, dit is de allerlaatste aller, aller van een prachtige playlist. Met Zandvoort op zaterdag, Zandvoort op zondag live-registraties van artiesten. Artiesten, dan wel groep in de tijd tijdens corona. toen er dus absoluut geen concerten gegeven konden en mochten worden. Dit is een gouden ouwe, dus daar zou jij ook wel tevreden mee zijn. Want dat twee gouden ouwe per uur moet minimaal, hè Rob? Ja, ik... ja dat moet van de programmaleider. Ja, dat moet van de programmaleider. Ja, programma nou, dit is een hele gouden oude. U kent natuurlijk de Franse chansons. Zoals Jacques Dutron. Met Paris Parisse En uh, wat hebben we nog meer? Johnny Holiday en noem maar op. Maar dit is ook zo'n gouden oude. En die luistert naar, naar Michel Pornareff. Dit is een live uitvoering van een klassieker van hem. En, uh, toen hij al een beetje op leeftijd was. Dus de stem had er al iets onder geleden. Maar het nummer als zich blijft een prachtige... Ja, hoe moet je dat zeggen? Uh, een, een, een, een, echt een, een, ja, een greensleeves-nummer. Maar dan uh, half Engels, half Frans. Mag ik nog even de jingle ervoor draaien? Dan? Ja, mag. Daar ja, komt hij aan, hè? Op ZFM wordt iedere houwen oude platinaal. ...afscheid te nemen van uh, de SOS live uh, jan. Ja, nou, de playlist is klaar. Deze nog even toevoegen vanavond. En dan uh, inpakken en uh, wegwezen. Uh, en, en, en dan gewoon s'avonds laat, uh, uh, vooral als je dan le lekker alleen thuis bent... ...koptelefoon op, glaasje wijn erbij en dan op shuffle drukken... Hè, ...want dan krijg je, je voor allemaal uh, de hoogtepunten van SOS Live. Vanaf maart vorig jaar begonnen met die lijst en uh, ja, nu mag alles weer... dus. Uh, stoppen wij met onze lijst. Dan komt het helemaal goed. Het ja. gedicht van de dag. Vandaag de Tour de France. De Tour de France. Die volg ik al jaren. Met een transistorradiootje op het strand. Met Theo Komen aan mijn oor. Zo rolde ik de zomer door. Radio Tour klonk toen al door het hele land. Jan Janssen won toen in Parijs. en Die pakte daar... De eerste prijs. Het was genieten van de kneet en Henny Kuiper en van Jopie Zoetemelk. De ploeg van Post niet te verslaan hadden de gele trui alweer aan en Theo Komen zat weer achter op de motor de etapper te verslaan. De Tour de France, de tijd van mijn leven, gekluisterd aan mijn radio. De strijd van Joop en van Hino. De Tour de France, de tijd van mijn leven. De Mont Ventoux en Alpe d'Huez. Radiotour van 2 tot 6. Een nieuwe dag met weer een loodzware etappe. Ze strijden om het algemeen klassement. En straks straks op de champs élysées En daar, daar springen dan alle renners weer mee. Want in Parijs, daar is de winnaar pas bekend. Jan Jansen, zoals gezegd, won toen in Parijs. Die pakte daar de eerste prijs. Het was genieten van de kneed en die kuiper en Jopie Zoetemelk. De ploeg van post niet te verslaan. Hadden alweer de gele trui aan. En Theo, Theo zat weer achter op de motor. De etappe te verslaan. De Tour de France. De, ook nu nog de tijd van mijn leven. Gekluisterd aan de radio. De strijd van Mathieu en Wout. De Tour de France. De Tour de France. De, Tour de, France. de tijd van van mijn leven. De Tour de France, die volg ik nu al vele jaren. Met een transistor radiootje op het strand. met Theo coma aan mijn oor. Zo rolde ik de zomer door. Radiotour klonk toen al door het hele land.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 Jan Janssen woont in Parijs, die pakte daar de eerste prijs Het was genieten van de kneten en die Kijper en van Jopie zout de melk De ploeg was niet te verslaan, hadden de gele trui weer aan En Theo Komen ze weer achter op de motor de eitappen te verslaan De Tour de France. I'm hey. met nog ruim 4 kilometer te rijden. To the France, the de Franse de tijd voor mijn leven. Kijk dan ginds bovenop die bergen, die duizend koppige menigte die staan. Doe maar joop, doe maar joop, doe maar joop, doe maar joop. Als hij niet door zijn wiel zakt, als hij niet de plotselinge heetingen krijgt, dan gaat hij deze koninklijke etappe op zijn naam brengen. Deze etappe naar de alt De tijd voor mijn Je hoorde het net al van uh, mijn collega Albert-Jaw Vos. Ook de etappe van vandaag in de Tour de France uh, is weer enorm uh, spannend. Uh, met ook dat uh, regen erbij en dergelijke. En uh, ja, de gele trui hè, van uh, Mathieu van der Poel. Ja, die heeft hij niet meer. Nee, nee. Dat, is, uh, dat is wat minder. Nee, ja, dat is uh, Wout van Aert nu. En uh, hij valt ook weg uit de top 5 klassement van de gele trui. Maar dat was te verwachten. Hij heeft een hele week erin gereden. Ah. Dus uh, niet tevreden. En dat, jawel, tuurlijk. Oh, nee, tuurlijk. Dat is, tuurlijk. Nee, Zo, bedoel, zou jij Dirk-Jijlders oh, of niet? Hoor. Nee, ik, zou nee, niet ik kan het doen. niet hoor, want nee. dan uh, nee. krijgen we Albert-Jan. Uh, ja. En die kan link worden nee, hoor. Is de oh, ja. morgen <laughs> hij heeft het morgen gedaan. Mathieu gaat nu zich opmaken voor mountainbiken tijdens de Olympische Spelen. Uh, Precies. en heeft een week in de gele trui. Maar dan ben je blij dat je er vanaf bent man. Al, al, die, <laughs> al die interviews en, en dit en dat. Nee, geweldige prestatie. Vooral met name gisteren was het een echt schitterende etappe. De langste etappe trouwens van deze tour. Goed, uh, die hebben we gehad. Ja, van de tour gaan we naar uh, Fred. Want hij is er weer. Ja, Fred. Hij is er weer. Goeie, Hallo Fred, uh, goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. Nog een parkeerplek kunnen vinden? Ja, uh, langs, uh, langs de duirand is uh, nog genoeg parkeerplek. Gelukkig, gelukkig. Ondanks dat, uh, dat de automaten dus... Uh, nog steeds in, in, in, in de brand is nog steeds in, en, uh, de. In, in en, uh, hij is nog steeds gesmolten. Vor, dus. Vorige week geen, <laughs> geen boete gehad? Nee, ik heb uh, geen bonnetje gehad. Oh, oké. Okay. Nee, helaas. Laten nou, we het altijd declareren bij het bestuur. <laughs> ja, daarom. <laughs> nou, wat, ik ik stuur hem wel op, hoor. <laughs> <laughs> wat gaan we vanmiddag allemaal doen, uh, Fred, na vijf uur? We gaan uh, eventjes uh, naar uh, Pierre Van Dam natuurlijk. Want die is hier aanwezig uh, in de studio van de uh, ZFM. Gezellig. Hallo. Zijn, uh, zijn nieuwe single. <laughs> ja, hij is, hij is er wel met z'n helft natuurlijk. En uh, ja, daar gaan we het uh, in ieder geval in, uh, in het uur even uh, over hebben. We gaan ook bellen met uh, Henk Robbermond. En zijn nieuwe single, die heet Eén Nacht Alleen. Nou, die kennen we wel uh, uh, eigenlijk. Ten... Van uh, Doemaar. Van Doemaar inderdaad. Uh, even in een nieuw jasje gestoken. Uh, we gaan bellen met uh, Sander Kwart en Els Bakker. En uh, daarom wil ik bij jou zijn. Uh, misschien, uh... Dat maak ik wel uit, <laughs> Dat? Nou ja. Nee, ik, ik, ik weet het niet. anderhalve meter ik denk, Ja, ik zou zeggen. <laughs> wel anderhalve meter houden, dus, hè. Uh... Ja, er zit ook een, een, een, een nieuw gedicht in, hè. Ja, dus, ja, ja. Ah, ja, ja. En of Vision gaan we bellen. Zijn nieuwe single heet Pak nu een Mijn Hand. En Dave van Montvoort gaan we bellen over zijn nieuwe single. Ik hou nog steeds van jou. Kijk, kijk. Last dat is, dat is, daar, daar kun je mee thuis komen. Eind goed al, goed. Ja, daarom. Dat dacht ik ook, Frits. Dat gaat een mooie programma worden zometeen. Entertainment ja. for you. Als mensen nog willen reageren of een verzoekplaatje hebben bijvoorbeeld, reageren wat kunnen ze doen? Ja, kunnen ze gewoon eventjes een mailtje sturen naar zfmartiesten.nl. En dan komt die automatisch bij mij terecht tijdens de uitzending. Helemaal goed, zfmartiesten.nl als je wilt reageren op en, Entertainment -bio. En natuurlijk ook uh, meekijken of meeluisteren. Ja, precies, uh... zfm-live.nl kan je ook uh, live ja, meekijken. Ja. Of gewoon even de zfm-app downloaden. Ook dan uh, kan je live kijken en, ja. en meeluisteren. Zometeen uh, Pierre van Dam, in ja. de studio. Het wordt gezellig. En, uh, bij... Hoe heet dat nummer? Welke? Van Pierre. Oh, ik, ik, ik ruk je foto van de muur. Ik, dat wordt een gedicht, maar dan wel in de herfst. Dat dacht ik <lacht> Oké. Okay, ik nou, ben heel erg benieuwd. Volgende week als uh, gedicht van de, van de dag om uh, kwart voor vijf. Wij uh, zeggen tot uh, volgende week. Tot volgende week, Want, ja. morgen gaan we naar Oostenrijk, hè? Ja, Ook in het uh, oranje. Onze vrienden zitten er al. Precies. Dus. Nee. Dus die hebben een plekje vrijgehouden voor ons. En dan gaan we morgen genieten van uh, Max Verstappen. En laten we hopen dat hij weer uh, als eerste over de finish gaat komen... tijdens de Grand Prix van Oostenrijk Morgen om drie uur uh, live te volgen, die race. En volgende week, zaterdag, zijn we er weer om twee uur. Wij zeggen hele fijne zaterdagavond. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dag. Doei, doei.